4 uur. Dit is Maud Schreurs met het rws voornaal. Uit zijn stoffelijke resten van een baby gevonden. Hoe lang het kindje er al lag is niet duidelijk. De resten lagen in een plastic zak in de bosjes. Een buurtbewoner zegt dat hij de zak eergisteren al zag liggen. Er vlogen allemaal vliegen omheen, vertelt hij. De politie doet onderzoek in de omgeving. Albert Heijn haalt 14 soorten eieren uit de schappen. naar aanleiding van het ciproniel-schandaal... De supermarkt doet dat op basis van nadere informatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wat de NVWA heeft gecommuniceerd is nog onduidelijk. Eerder vandaag maakten twee supermarktketens in Duitsland bekend voorlopig geen Nederlandse eieren te verkopen. Supermarktketens Rewe en Penny zeggen dat het duidelijkst is als er helemaal geen Nederlandse eieren worden verkocht. Lidl en Aldi halen in Duitsland alleen eieren met verdachte codes uit te schappen. Vier leden van een Britse islamitische militante groepering zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het beramen van een aanslag. Ze noemden zichzelf de drie musketeers. Een van de vier leden kwam er later bij. De groep werd een jaar geleden opgepakt na een undercover operatie. De mannen hadden onder meer een samurai zwaard en een hakmes. Ook deelden ze extremistische en gewelddadige berichten op internet. Het is niet bekendgemaakt waar de islamitische groep een aanslag wilde plegen. De overgang van Neymar naar Paris Saint-Germain gaat nog niet door. De cheque van 222 miljoen euro, waarmee Neymar zijn contract bij Barcelona wil afkopen, is geweigerd door de Spaanse profliga, vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie. De profliga zegt dat de herkomst van het geld niet is te achterhalen. Ook zijn er twijfels of Paris Saint-Germain zich aan de regels van de financial fair play houdt. Het weer in het oosten nog een bui, vanuit het westen steeds meer zon en veel wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er kans op windstoten. Het is 20 tot 24 graden. En dit was het... ZFM, de... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel...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 Nou, sowieso de kolom van El Kerkman. Het weer voor het komend weekend. Een hele hoop nieuwtjes. Wat is er te doen in Zandvoort en de directe omgeving? En ik kan u verzekeren dat is meer dan genoeg. En dat alles lekker onblijft door muziek. Uitgezocht door Ronald. En de spreuk van vandaag is... Ik word met de dag knapper. Ik heb nu al zin in morgen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier en ik begin met een liedje wat ik u zeker vandaag wens. I'm Mooi liedje Hans. Dus een goed mo liedje om te beginnen. Hè? Ja. En dat wens je eigenlijk iedereen. Ja, ja. Hè? Een happy day dat, toch? Dat, dat wel ja. ja wat ja, ik niet zei. iedereen toewens is dat je je handen boven je hoofd gaat doen. En, <laughs> en mee zingt. Ja. dan. <laughs> nou, nou, nou, ik... Meezingen is nog de daar aan toe. Maar de bewegingen. Er... Dat nee, niet meer. Nee nou, doe, doe me niet. Zou het niet doen. Doe me niet. Dan doe ik het morgen weer. Goed? Ja, ja, ja dat is. Als je het maar <laughs> doet wat ik niet bij ben. dan <laughs> niet. je bent gewaarschuwd. <laughs> nee dus, ik vind dat een heerlijk liedje. Ik kan me herinneren ons vorige koor. Dat wij altijd een optreden met dit eindigden. Yeah. En dat is geweldig. Als dus je dan ziet hoe mensen uit een dak gaan met zo'n liedje. Dat is echt heel erg. Wij natuurlijk ook, maar het publiek ook hoor. Ja, uh, het is een lekkere... Ja, een heerlijke Een afslagen. lekkere gospel. Ja, gospel. is ja, het Ja, Jazeker. Wel, benieuwd, heb jij ook gospels? Nee, niet? ik heb geen gospels. Oh. Ik heb... Uh, deze Het begint wel stichtelijk. Je niet? Nou... Ik zie de naam wie het zou moeten zijn, maar dat, dat zou ik nu nog niet denken. Maar dat uh, komt goed. Oh. Dat is een hartstikke goed begin, toch? Ja, ja dat denk ja. ik wel. Dan zouden het wel eens tegen Toet moeten zeggen, dit. Oh, oké. Okay. Ja. Toet, hoor je het? Ja, nou, dat denk ik wel. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, uh, maar wist jij dat wij een Pride-ondernemer van 2017 hebben? Uh, ja. Nee. Ja, die hebben wij. En dat is wel, uh, dat is dinsdag, heeft uh, wethouder gert Bluis... Marcel Buscher de oorkonde van Pride-ondernemer van het jaar overhandigd. Buscher werd hiermee bedankt voor alles wat hij gedaan heeft... om de Zandvoortse ondernemers enthousiast te maken voor Pride on the Beach. Wat jij gedaan hebt voor Pride on the Beach is ongelooflijk. Ik dank je daar hartelijk voor en benoem je tot Pride Ondernemer van het jaar. Je bent een voordeel voor anderen, zei Bruis. Buscher was ook deze actie verrast. Hij heeft zich sterk gemaakt voor Pride on the Beach... en heeft zijn collega ondernemers onder andere geënthousiasmeerd om alleen roze schotten te dragen... Tijdens Pride on the Beach. Heb jij ook een roze schort gehad? Nee, ik ben geen ondernemer. Godverdrietje nog. Ik ben bovennemer. Oh, okay. En werknemer. En werknemer. Ja. ja. Dan heb je geen roze schort. Nee. Nee. nee. Nou, is jammer. Ja. Dat had je wel gestaan, denk ik. Nee. Oh. Zijn er mooie korte antwoorden? Hans, ja, niet? <laughs> zijn goed deze zo. <laughs> uh, uh, eh, ja. deze. Knop omhoog schaaf en mooie muziek. Gaat beter. Zo goed, man. You see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just passed me by, it still makes me cry, but you can't make me whole. Kan mij heel maken. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Nee. Oh? Ik ook niet. Nee, dat is nieuw dan. Ja, je kunt er nou geld mee verdienen. Ja, dat geloof ik graag. Ja, ja dat geloof ik. Maar, uh, niet voor mij trouwens, want ik heb geen geld. Dat is verduidelijk. Oh. Ik dacht dat jij een uh, rijke nee. zandvoort had. Nee, jongen, ik ben met Toet, als ja, het met me Als ik al rijk was. Nee, dat begrijp ik. Nou ja, je bent nu gezond. Ja, en dat is. Dan een... ben je heel erg rijk. Dat is een soort van rijkdom, ja. Ja, ja een heleboel. Ja. Nee, ja, dat is... maar het materiële. Oh, dat nee, nee, iedereen die toet een beetje kent, die weet dat is zo weg. Nou, dat weet ik niet. Ja. ja nee, nee, nee, ik heb wel. Want ja, jij weet het wel. Ik ervaar het aan de lijf. Hè, ja, zeg maar. ja. Ja, ja. Nou, ja, ja. ik heb wel eens van toet gehoord dat ze hebben genoeg salaris, alleen de maand duurt te lang. Ja. ja dat, nee, dan heb ik het goed begrepen. Ja. Oh, nou, ja, ja nee, nou, ik kan maar wat nuttigs. Ja, dat ga ik ook doen. De markten, zowel de Ibiza-markt als, als de zomermarkt op de Boulevard, zijn zaterdag en vrijdag en zaterdag afgelopen weekend niet doorgegaan. In beide gevallen heeft de organisatie in de ochtend moeten besluiten om vanwege de aanhoudende stevige wind in 7... op de Boulevard de kramen niet op te bouwen. Voor de Ibiza-markt geldt dat deze wordt ingehaald op 11 augustus. De markt op zaterdag is het hele maand augustus wekelijks. Dus die wordt komende zaterdag weer opgebouwd. Als het niet hard waait natuurlijk. Niets. het weer geen roet in het eten gaat gooien. Ja. Roet. Ja. Nou, als het waait en ze gooien met roet... Dan Ja, dan, we niet uh, Ja, dan... Uh, nou, maar wij hebben genoeg roet in, uh, in de hoofddorp hoor. Ja? Ja, dat komt door die vliegtuigen die daar overheen gaan. Roetsat. Roetsat? Roetsat. Roetsat. Ja. Nou, dat vind ik wel een woord zo meteen. Voor nee, een, voor een, moet je insturen. Roetsat. Ja, van dan. de allen. Ja. Roetsat. Roetsat. Nieuwe ja. woord van Nederland. Ja. Komt een uh, blinde man die, die stapt zo'n uh, lesbienne café Stapt die binnen. Ja, dat kan. Ja, hij ziet niet helemaal waar hij is natuurlijk, dus oké, gewoon gezellig. Dus met een hele hoop geschuifel en gestommel vindt hij eindelijk de bar. Dan gaat hij zitten, drinkt een paar biertjes. Uh, wat gebeurt er als je een paar biertjes drinkt? Oh, je wat losser. Ja. Dus hij zit op een gegeven moment. Wie wil er een mop over domme blondjes horen? Oh jee. Dus het, de, de tent valt stil. De dame naast hem die zegt. Euh, ik weet niet of je het weet, maar achter de bar staat een dame, die is uh, wereldkampioen boksen. En die is blond. <laughs> Links van u zit een dame. Die is wereldkampioen worstelen. En die is blond. Achter u staat een dame die is heel goed in karate. Mm, zwarte band. En die is blond. Wil het nou nog steeds om over die blondjes te vertellen? Dus die man die valt even stil. Ja, hij kan niet bedenkelijk kijken. Dat is een beetje lastig hè, voor, een, uh, hem, voor iemand die uh, blind is. Ja. Ze op een gegeven moment zit hij. Nou, nee, als ik hem drie keer moet uitleggen, dan uh, doe ik het niet. <lacht> die zoeken ze nu op in het ziekenhuis. Mm, ja, ja, ja. Je weet niet, hè? Je weet het niet. Muziek ja. Ja. Audi. Ik denk aan jou en een beetje crazy. In bijna tijd voor Nel Kerkman. Ja, ja, Nel, nel de tijd. Gaan we, gaan we dat doen of. Uh... Laten we het maar doen. Weet je het zeker? Uh, ja, heel zeker. Ik weet het zeker. Nou, ruik maar. Kolom de column de column van, van de week, van, de week van, van Nel Kerkman. Volgens mij viel ik van de week van de ene verbazing in de andere. Ten eerste het geweldige feestje wat maandag door duizenden mensen gevierd werd. De geboorte, de pride, the, the pride at the Beach, is een feit. Mede door het mooie weer was het letterlijk en figuurlijk een stralende happening met vrolijke en blije mensen. De een nog mooier verkleed dan de ander met veel glitters. Verbazendwekkend dat wel. Alles kon en mocht op deze maandag. Zandvoort stond weer eens positief op de kaart. De tweede verbazing was voor mij het verhaal dat wildplukken plukken van Bramen formeel niet is toegestaan. Want, zo zegt men, officieel is het gevonden voedsel niet het eigendom van de plukker. Dus een soort jutter. Er wordt daarbij nog verteld, als de pluk voor eigen gebruik is... en de natuur geen schade ondervindt, dan wordt het oogluikend toegestaan. Wie de genoemde men is, geen idee. Dat zal dan de overheid zijn met zijn vele regeltjes. Ik moest er vreselijk om lachen dan was half Zandvoort toch op de bon geslingerd. Want bramen zoeken is net als vissen een van de Zandvoortse tradities... die alle dorpsgenoten in hun leven wel eens gedaan hebben. Samen met mijn vader en mijn zuster... plukte wij emmers vol met bramen... die mijn moeder verwerkte tot bramensap, bramensjem of brandewijn. Niets was lekkerder dan zwinters als toetje... een overheerlijk beschuitje soppend in de dikke bramensap te verorberen. In de kelder stonden de flessen keurig tussen de gewekte groenten. Mijn vader wist fantastische plekjes te vinden in het circuitrein. Daar hing de dikste bramen te wachten op vaardige vingers. Want aan bramen zoeken had mijn vader een hekel. Gewoon plukken was zijn advies. Vele jaren later gingen mijn zusters en ik terug naar de landjes... en plukten de bramen voor een verkoop. Want een extra vakantiecentje was meer dan welkom. Vooral vroeger... Vroegen we aan diverse mensen of ze bramen wilden kopen. Zo slim waren we wel. Nu zijn de verboden vruchten, nee, nu zijn de verboden vruchten geworden waar, als je gesnapt wordt, een boete voor krijgt. Volgens mij een broodje aapverhaal. Ik hoor in de verte mijn vader nog zeggen: Bij God. En in Zandvoort is alles mogelijk. Ja, pa, je hebt gelijk. Nel kerkman. Ik ga er toch even bezwaar tegen maken. Maar tegen? Als jij een braam in je tuin hebt staan. Ja. en ik kom. doe het hek open en ik ga een braam plukken. dan ja. schop je me mijn tuin uit, toch? Ja. Mag niet. Ja. Nou, mag niet. Je vindt het niet goed. Is, het niet, is, is niet netjes. Nee. Op zijn minst. In Nederland is geen enkel stukje vrij. of uh, niet-eigendom van iemand. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, noem ze allemaal maar op. Ja. Um, dat betekent dat je dus gewoon wederrechtelijk iets wegneemt van een andere eigenaar. Dan kan je hoogspringen, dan kan je springen, maar dat mag gewoon niet. Nee. Dat ze het toestaan en dat ze zoiets hebben van... joh, ja, er is wat anders. Ja. Maar het is altijd al zo geweest... dat iets wat van een ander is... dat mag jij jezelf niet toe-eigenen. Ja, zo maar, simpel is het verhaal. Ja, maar luister, ik, ik vind inderdaad... laten ze dan gewoon zeggen, het mag niet. En laten ze niet zeggen... nou, maar als het voor eigen gebruikt... heb je dan weer een gedogen... Waar Nederland helemaal bol van staat. Want... Ja, maar dat is al jaren zo, Hans. Ja, maar dat is niet, niet een goed beleid. Nederland. Nee, maar dat heeft. Serieus? Dan meen ik nu even. Dat is toch geen beleid? Nee, maar luister. Als je die, als je die bramen nou niet zou plukken. Niet plukt. Niemand plukt bramen. Wat gebeurt er dan met die bramen? Die gaan dood. Of die vallen. Die verrotten. Of, ja, nou, dan hebt niemand er wat aan. Nee, dat klopt. Dus... Maar we hebben er ook niks aan als hele volkstammen. En dat gebeurt wel. Het bos ingaat. Bramen zoekt. Zoekt. Dat is waar. Daar heb jij weer gelegen. Precies. Maar dat is dan de en andere vraag. De vraag kant. is gesteld, is het nou formeel toegestaan? Formeel? Nee. nee. nee. Dus nee gewoon, het mag niet. Nee, nou, het mag niet. Nee, maar dan moet je het ook niet gedogen, dan moet je zeggen, het mag het gewoon niet. Klaar, punt. Dan weet iedereen waar hij zijn gang kan houden. Ja, nou dat ben ik dan weer niet met je eens, maar goed. Met je aardige discussie om een keertje. Wat lukt maar niet met de radio. Uh, uh, uh, nee, precies. <laughs> Het blijft dus een feit dat je je dingen wederrechtelijk toe eigenlijk. Ja, dat heb je gelijk. En dat kan ja. gewoon niet. Nou, dan moet je ook zeggen, het mag niet. Nee, nou, en ook niet gedogen. Bij deze. Het mag niet van Hans. Dank je. Dus we doen het meestal alles stiekem.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 Nog even bezig met commentaar. We waren nog even verder aan het discussiëren. <laughs> ja, maar dat maar, is heel leuk. Uh, dat, uh, dat doen we buiten de ja, precies. om. Ja, dat komt goed. Ja. En ik, ik ga nog wel even de evenementenagenda van augustus doen. Uh, van 4 tot 6. De DNRT Super Race Weekend. Circuit Zandvoort. De 5e. Zomermarkt Boulevard. Boulevard de Vavage. Van 11 tot 9 avonds. Ook de 5e. Jazz Behind the Bar. Jenks. Dorpsplein. Aanvang om 8 uur s avonds. De zesde, Place du Tête, poststraat en kerkplein van tien tot vijf. De twaalfde, de zomermarkt van het weer op de boulevard, boulevard de Vavage van elf tot negen. De twaalfde, dat is lekker, makreel roken. Zandvoort Open Kampioenschap, Raadhuisplein, aanvang om half tien. En de twaalfde, Festivari, feest bij Safari Lodge van één tot elf uur s'avonds... En de 18e tot de 20e, de DTM Zandvoort, circuit Zandvoort. DTM, dat is wel gaaf. Dat is hartstikke goed, hè? Ja. Ja, maar wat ja. is dan het verschil tussen DTM en DNRT? Super race weekend. Ja, de andere auto's. Daar je oh. bij de DTM volgens mij maar drie echte merken mee. Mercedes, Audi en... Nog een Duitser. Mercedes, Audi. Nou, drie merken. Ja. Uh, volgens mij heeft... Uh, een van de drie die heeft zich nu teruggetrokken. En DTM staat voor Deutsche Tourwagenman. Ah zo, nog Mannschaft. Nee, niet Mannschaft. Nee. Ah. De M staat ook nog geen Oh, oké. Okay. Ja, maar so, euh, spectaculair oh. hoor. Ja. Nou, ja. het is weer een, een vol, een vol maandje als ik het zo zie. Ja, natuurlijk. Nee, maar wat, ja. Denk je, wat denk je van makreel roken? Ja, daar denk ik mijne van. Ho, lekker. Oh. Maar uh, ja, je zou bijna in Zandvoort gewoon wonen. Ja. Oh, ik woon er al, jij niet. Ik niet. Ja. Nee, jammer. Ik ja. mis iets. Ja. Antwoord. ja. Maar daarom kom ik ook twee keer in de week hierheen. Ja, maar dus. dan start hij niet. Ja, ja, ja. daar gaan we weer. Ja. Hans? Ja. Niet persoonlijk bedoeld. bij te bent, hè? Ja. kan je beter geen kontkrabber zijn. Dat is waar. Ja. Dat lijkt me niet lekker. <laughs> <laughs> uh, ik, ik heb nog wel een, een oproep eigenlijk voor vrijwilligers. En uh, de vrijwilligers die worden gezocht door de Blauwe Tram, steunpunt de Blauwe Tram. Louis Davids carré nummer 1. Gaat na de zomervakantie van start met een leuke activiteiten. Hiervoor zijn verschillende vrijwilligersfunctie nodig. Pluspunt is op zoek nou moet ik even kijken, op zoek naar gastvrouwen, heren, digitale handige vrijwilligers, creatieve en spelletjesvrijwilligers, et cetera. Bent u een paar uur per week beschikbaar en wilt u meehelpen om van de steunpunt in het centrum een succes te maken? Neem dan contact op met Nathalie Lindeboom en vraag naar de mogelijkheden. En het e-mailadres is nl, @plus .zandvoort nl of het telefoonnummer is 023 57403 vijf vijf ja ze hebben okay, altijd... ja vrijwilligers zijn er altijd tekort ja altijd. ja en Zandvoort heeft heel veel vrijwilligers hoor ja dat ik. maar ja ze hebben ze nu toch nodig ja ah, goed. de blauwe tram nou oké okay. iedereen ja. naar de blauwe tram En wat had, dan zou ik dat absoluut doen. Ja, dan ga je zeker testen. Ja. Ja, ja. Als er maar. Goede bij muziek gedraaid wordt. is bij, bij een dat zijn ook vaak ja, genoeg, hè? Ja, ja, ja. Als ZFM er maar is, hè, dan hebben we lekkere muziek. Wat zeg je nou nog een keer? Als ZFM er maar is, dan hebben we lekkere muziek. As. Als. Je zei echt As. Ja, maar ik bedoel. Ik hoorde echt As. Ja, maar ik bedoel als. As. En ik zag op Facebook iemand As. As. De as van mijn vader. En weet je hoe As gespeld was? A-S. A-S-S. -S. Is dat zo? Ja, die spelde dat met A-S-S. S, en dan wordt het een S. En dat is een ja. heel ander. Ja, dat is heel wat anders. Het komt gaat van mijn ja. vader. En ja. ik bedoel toch echt. Dat nou ja, dat maar, is allemaal niet aan. Ja, nee, nee, nee. Hé, hey, maar uh, we, we, er is weer een gezellige verhalenmiddag. Het duurt nog wel even. Maar het is uh, dinsdag, aanstaande dinsdag, 8 augustus. Van 2 tot 4. Dan komt de dorp, dorpomroeper Gerard Kuiper in de bibliotheek vertellen. Over het zand voor het verleden. En over zijn belevenissen als dorpomroeper. Tijdens dit gezellige zijn laat de bibliotheek onder andere haar collectie boeken en oudslandsoort zien. De toegang is gratis en de koffie of thee staat klaar. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt of bel 023 5740330. 330 Lijkt me gezellig. Draag. Is het ook. Is het ook. Ja. Al, al moet ik toch heel zachtjes bekennen, ik mis Klaas nog steeds. Koper. Ja, onze oude omroeper. Ja, ik ja. Ja, Ja. Ja. Hoe, ja? ja. Ja, ja ik, heb, ik heb die man helemaal het been gemaakt. Nee, maar. De, ja, dat was wel wat. Nou, oké. Okay. Nou. Ja. helemaal persoonlijke voorkeur, hè? Ja, ja. Dat, maar dat mag je wel even zeggen, hoor. Ja. Ja, ik neem een beetje niet kwalijk. Nou, nee, je keek zo. of zo Ik wil Zandvoort GFM. Dat zijn wij, Hans. Dat zijn wij. Jazz is in Zandvoort, uh, is, is nog niet begonnen, want het is elke keer is de jazz altijd uh, in de krochten, maar dat ja. is nog niet begonnen. Maar bij Jeng Salon is er wel Jens Behind the Bar. Zaterdag 5 augustus, aanvang om 8 uur. En dan hebben we Kate en Combo. En daar hadden we het net al over. Dat staat eronder, jazz in je moerstaal. Ja. Ja, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Nou ja, gewoon jazz in het Nederlands. In het Nederlands, Dus ja. dan moet het jas... Ja, ja yes. maar dan jas met de Z. Ja. ja. ja leuk. Nou, leuk. Ja, dan, dan weet ik niet of het leuk ja. is. Dan, mo ja. dan moet je er vooral naartoe gaan en dan, dan ja. horen ja. we graag of het leuk was. Je hoort het. Ja? Ja, maar ik ga er oh. niet heen. Nee. Oh, je hoort het van een ander. Ja, van een ander. Het <laughs> is meestal zo, hè? Dingen die uh, hè, Ja. Van horen zeggen. Wat gaan we doen? Oh, ik, was je al klaar? Nee, jij. Ik? En oh, wat ga jij draaien? Ik ga niks draaien. Ik druk gewoon op een knopje en dan uh, komt er herrie Oh, doet het eens? Yeah, yeah, yeah. Uh -oh, uh oh. oh Uh-oh. Uh-oh. Uh -oh. Je moet meteen aan de, aan de teletubjes denken. Uh-oh. Uh-oh, ja, van Bart de Graaf, hè? Ja, ja die, ja. Ja, maar de, wat hij zei is niet geschikt voor de raam. Nee, daar niet, maar uh-oh, dat uh -oh. zei hij wel. Okay. Nou, hey um, hey, het, uh, hey hey, um, het, eerst hey. U, het eerste uur zit erop, zeker? Nou, nee, nee hoor, nee, nee, we gaan nog vier minuten verder. Oh. Maar uh, dan is het bijna klaar. Ja, het eerste uur, hè? Ja. Ja, dan ja, gaan we boodschappen uur. doen. Oh. Ja. En voor mij ook wat mee dan? Ja, is goed, een nieuwe bril of zo? Wat markeert er aan mijn bril? Nou, weet ik niet, boodschappen. Wat heeft dat dan nou met mijn bril te maken? Nou, dat boodschappen krijgen we. Dit zal ja. het wel horen. Janny, zo. help. Gaan we wat koffie drinken, vind je niet? Ah, dat vind ik altijd prettig. <laughs>